Een verjaardag. Zo maakte de BBC dat nieuws bekend. De former prince Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office. De broer van koning Charles wordt verdacht van wangedrag. Een ambtsmisdrijf wordt het genoemd. Wat dat precies betekent, is nog onduidelijk. Op zijn landgoed in Engeland wordt nu onderzoek gedaan. Andrew is in opspraak door zijn banden met de inmiddels overleden misbruikszakerman Jeffrey Epstein. Zelf zei Andrew eerder spijt te hebben van zijn band met Epstein en hij ontkende wangedrag overlast door sneeuw vorige maand heeft vliegbedrijf Air France KLM 90 miljoen euro gekost. Dagenlang vielen vele duizenden vluchten uit, passagiersstranden, hotels zijn geregeld en mensen moesten worden omgeboekt. Vorig jaar liep het beter voor KLM, er waren meer passagiers en er is meer winst gemaakt. Een jongen van 17 uit Amsterdam is opgepakt. Bij hem thuis zijn zo'n 400, 400 wapens gevonden, zoals stroomstootwapens, boksbeugels en ook pepperspray. De politie kreeg hem in het vizier, nadat een pakket met verboden wapens was onderschept en zijn naam en adres stonden op het etiket. En reis je vandaag via Rotterdam Centraal, hou dan even rekening met extra vertragingen, treinen vertrekken van andere parons of vallen uit. Vandaag is de piekdag van een week vol spoorwerk, zegt ProRail. De bovenleiding wordt gemaakt bij Rotterdam. En die werkzaamheden begonnen maandagochtend en zouden morgenavond klaar moeten zijn. Het weer van Weerplaza in het zuiden nat, met kans ook op sneeuw. Vanmiddag op steeds meer plekken droog en een graad of 4 is het. Morgen wisselvallig en iets zachter. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er vier files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Velperbroek 3 kilometer. Een vertraging is daar 13 minuten. Komt door een spoedreparatie. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 247,8. De A27 Utrecht richting Hilversum bij 90,9. En de A28 Hogeveen richting Meppel. Controle bij hectometerpaal 118,2.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 Schultz en Francesco Yates met sugar. Jaboné Menno, wat dan? Maar eerst somber met 12-12. Number 12 to 12. Menno presenteert... Menno, wat dan? Ja, ik ga je vier hints geven. Ik zoek iets. Alleen, wat zoek ik? Ja, het is wel iets waar je vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben... of iets wat je in het nieuws hebt gehoord. Als je weet wat ik zoek, stuur het antwoord dan in de Qmusic-app. Hint 1. Bij mij is 37 saai. 39 drama. Hint 2. Ik hang buiten, maar soms ook op mindere plekken binnen... Uh, hint drie. Ik werk het hardst als jij je beroerd voelt. En de vierde en laatste hint is... Hoeveel? Ja, dat waren ze alle vier. Wat zoek ik? Stuur je altijd in de Q-app. Dan draai ik ondertussen Miss Montreal. En dit is door de wind op Q-music. Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht. Kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten. Maar je bent er niet. Nee. Je bent er niet.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 for the broken A little Holy Water, Marshmallow en Jelly Roll op Q-Music. Renske, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Nou, ik heb net vier hints gegeven voor uh, Menno Watan. Mm -hmm. Wat denk je dat ik zoek? Een thermometer. Jij denkt een thermometer? Ja. Nou, laten we de hints even doornemen. Hint 1. Bij mij is 37 saai, 39 drama. 37 graden is goed, 39 graden is kort. Uh, hint 2. Ik hang buiten, maar soms ook op een mindere plekken binnen. Ja, die weet ik niet zo goed. <laughs> oh, die moet ik, die moet ik uitleggen. Nou, je ja? hebt natuurlijk een thermometer die je buiten hangt. Oh ja, natuurlijk. Heb je ook <laughs> nog thermometers die je nou ja, op, op plekken stopt? Ja, precies, ja. <laughs> uh, hint 3, Ik werk het hardst als jij je beroerd voelt. Ja, als je ziek bent heb je hem natuurlijk nodig. Ja, en uh, hint 4, Hoeveel? Hoeveel graden? Nou ja, inderdaad. Uh, ik kan er geen spel tussen krijgen. Een thermometer tussen krijgen. Het is inderdaad een thermometer. Uh, dus je krijgt een prijspakket en mijn koffiecup. Ga ik naar je opsturen. Oh, dat vind ik leuk. Leuk ja. cadeautje. Oh, wanneer ben je jarig? Vandaag. Vandaag? Ja. Oh, dan moet ik natuurlijk ook nog voor je zingen eigenlijk, hè? Dat hoeft niet hoor, mag. Nou ja, als je het niet wil, doe ik het niet. hè? Maar als je denkt, nou leuk, dan doe ik het wel. Mag je zelf kiezen. Ik ja, ben al ik heel ben... blij met het Jeetje, ik moet alles zelf kiezen bij jou. Nou, ja. wil je cowboy, dit moet jij echt kiezen hoor. Wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? Doe maar samba. Doe maar samba. Dat past lekker bij het weer van vandaag. Ai, ja, ja, ja, ja, ja, ai. Ja, ja. Er is een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Renske Dijkstra. Hyperpiep, hoera. Ja, het was, trouwens thermometer. het was trouwens thermometer omdat we natuurlijk vol in de griepepidemie zitten. Ja, precies. Ja, heb je, heb ja, je zelf al we gehad of mensen om je heen? Ja, oh, ja, ja. en de kleine ook. Dus uh, we zaten er middenin. Ach ja, nou, dat is vervelend. Misschien doen we afzeggingen voor je verjaardag dan? Ja, nee, dat vond ik gelukkig wel mee. Via dit weekend of vandaag? Uh, ik ga een weekendje weg met vriendinnen en hun gezinnen erbij. Dus dan gaan we het lekker oh, vieren. Heerlijk. Nou, veel plezier. Dankjewel. you. <laughs> doei. <laughs> doei. Doei. De Q-Music. Alarm schrijf. Miles Smith en Nile Horan. Drive safe. Q-Music. Backs in Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow.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 Aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt...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 Vanmiddag op de meeste plekken droog en het is vandaag maximaal 4 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, vier files. Eentje met een vertraging van 10 minuten of langer op de A12 van Utrecht naar Oberhausen. Tussen Arnhem Noord en Velperbroek. 4 kilometer wordt de spoedreparatie uitgevoerd aan de hoofdrijbaan. Vertraging 21 minuten. Music. Lucas en Steve Zomer is Day undecided. q with you. I can see in your eyes You're about to break my heart James met Love on Halls. Nou, het is... Uh, wat is het vandaag voor de dag? Donderdag. Donderdagmiddag, hè? Donderdagmiddag. Hoogste tijd voor de briefbus zometeen. Dus als je een bericht hebt... typ het in in de Q-app en stuur het straks tijdens het lied van de briefbus deze kant op. Damiano David komt er zo aan. Samen met Tyler en Now Rogers. Talk to me, maar eerst Joan Osborne. Dit is One of Us op Q-Music. God had a name. What would it be? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you? Het gek nummer blijft dit. Damiana, David, Tyler en nou Rogers met Talk To Me. Dan komt er nu een nummer achteraan. Ja, dat kan zich niet helemaal mee te vinden aan Talk To Me. Maar is wel leuk. Wim van Helder is er voor aangeschoten voor ons duet. Voor aangeschoten. Uh, aangeschoven. <lacht> ben je aangeschoten? Wat zeg je nou? Drie, twee, twee één. <lacht> brevenbus, brevenbus, brevenbus. Brevenbus, brevenbus. Ramon, het gas is bijna op, zegt Langveld, Lankveld. Anoushk, buurvrouw. Waar blijven mijn hete chicken wings, zegt Diego. Uh, we zijn onderweg naar de 9-maandenbeurs. Bestaat er ook een Q-zwangerschapspakket? Dat vraagt Petronella Baat. Nee, dat hebben we niet echt. Eigenlijk, nee, sorry. Hele hey, goede tip. Eniem, hey, wil je nog koffie? Vraagt Roos de Burg. Mag de verwarming aan, we hebben het koud hier zoet. Edwin van E. Marina, hand voor je mond graag als je gaapt, zegt uh, Marten. Ad van Dijk, zit je al aan het bier? Stuurt Lorenzo. Quincy, werk is door. Mike Versteeg. Uh, voor iedereen die vandaag aan het werk is, zegt Tessa van den Akker. Wat dom dat jullie geen vakantie hebben genomen. Uh, mag ik chicken wings, zegt uh, Wendy. Hé hey, Mim, wil je nog koffie? Zegt Roos. Chris, wil je zo koffie drinken? Zegt Lisa, is het Nationale Koffiedag niet. Uh, Albert weet dat ik altijd naast hem sta. Liefs Jacqueline, ik hou van je. Dus zeg de dus Jacqueline. Aan het hele creatieve team van Let the Brand Out... is het tijd voor patat met frikandellen? Vraagt Gregory. Uh, mama, ondanks dat ik nu in Goes woon... I don't forget you, love you, stuurt Joyce Voermans. Wij zijn lekker aan het verven in het nieuwe huis van mijn ouders. Lekker bezig, familie Veenstra en familie Jorik. Uh, ik moet werken, ik wil wel, maar ik kan niet meer. Dat zegt Jovan met een lachende smiley erachter. Hallo, Wim en Menno. Hier is Jules weer met een dierenmop deze keer. Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden? Waarom vlie vliegen vogels in het najaar naar het zuiden? Nou? Ja, omdat het te ver lopen is. Dat is geloof. Don't mind. Baby Yo.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 Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek... of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelooflijke hoogte... bereikt van 52 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Alle simoniebundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot.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 Mart Grol. Goedemiddag. Volop politieonderzoek op het landgoed waar de Britse oud-prince Andrew woonde. En ook zijn agenten nu druk op andere plekken in Engeland. De jongere broer van koning Charles is vanmorgen opgepakt voor wangedrag. Mogelijk omdat hij gevoelige informatie deelde... met de inmiddels overleden misbruikszakerman Jeffrey Epstein. Andrew zei eerder spijt te hebben van zijn vriendschap met Epstein. En Het is vandaag trouwens de verjaardag van Andrew. We weten wie de nieuwe staatssecretaris van Financiën wordt. Het is d 66 er Ilko Ehrenbe nu nog wethouder in Utrecht. Erenberg volgt Nathalie van Berkel op... die eigenlijk de post in het nieuwe kabinet kreeg. Maar zij trok zich terug omdat er gedoe was over fouten op haar cv. Steeds meer mensen willen anderen helpen als zij een hartstilstand krijgen. Het aantal zogenoemde burgerhulpverleners is gestegen na een oproep eerder deze week. De Hartstichting merkt namelijk dat mensen bang zijn fouten te maken, maar dat hoeft niet. Laten we eerlijk zijn: de situatie kan niet erger worden dan die is. Als je niks doet, zal de persoon overlijden. En juist